Goedemorgen, ik ben Dioke dit is het nieuws van NOS op 3. Het grootste deel van de stikstofuitstoot wordt veroorzaakt door een handjevol boeren. Een groep onderzoekers bekeek bijna 20.000 veebedrijven en rekende uit dat er maar 25 dicht hoeven om het stikstofprobleem op te lossen. Dat zijn uh, vaak grote bedrijven en soms ook nog eens met ouderwetse stallen, dus zonder ammoniakfilters. Maar wat vooral het belangrijkste is, is dat ze vlakbij een natuurgebied liggen. Als die grote boerderijen stoppen, kunnen er weer meer huizen en wegen worden gebouwd. Dat ligt nu grotendeels stil. Het kabinet wil dat boeren zich vrijwillig aanmelden om uitgekocht te worden. Maar boeren zeggen tegen de onderzoekers dat ze dat niet zien zitten. Brabantse GGD's zeggen dat er van alles mis is bij commerciële coronateststraten. De bedrijven zouden geen medische handschoenen gebruiken of testgebruiken die niet door het RIVM zijn goedgekeurd. Rode JC speelt volgend seizoen weer ouderwets op gras. Komende zomer wordt het kunstgrasveld in het parkstad Limburg Stadion verwijderd en vervangen door een echte grasmat. En het jeugdjournaal krijgt een eigen munt. Volgend jaar bestaat het programma 40 jaar. Het ministerie van Financiën vindt dat een mooie gebeurtenis om een verzamelmunt voor te maken. Er worden in totaal 50.000 munten gemaakt. Je kunt er ook echt mee betalen. Justin Bieber is boos. Hij is drie keer genomineerd voor een Grammy, een van de belangrijkste muziekprijzen. Maar niet in de categorie die hij zelf graag zou willen. Zo maakt hij met zijn laatste album kans in de categorie pop. Maar volgens Bieber is dit helemaal geen popplaats. Zelf vindt hij dat hij genomineerd moet worden in de categorie RB. Ook The Weeknd is boos. Volgens de zanger is de organisatie van de Grammys corrupt. Want The Weeknd is dit jaar nul keer genomineerd. Het weer, de dag begint met zon. Later steeds meer wolken. Het wordt ongeveer 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Met nu in Zandvoortse Zaken. Uh, ja, ja, ja, ja. Dan uh, had ik iets uh, klaarslaan, maar uh, je hoorde het al. Uh, dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling, want ik uh, moet iets uh, even de nek omdraaien. Want uh, je hoorde het al in het nieuws. Die weekend, die, uh, die, uh, die is een beetje boos. Nou, misschien dat we de woede iets uh, kunnen verzachten door uh, dit uh, maar eens eventjes uh, te laten horen. Blinded Lights. een beetje voorzichtig zijn door heel snel te oordelen... over waarom ze boos zijn. Het lijkt, uh, lijkt er, zoals ik het dan hoor... zoals ik het dan beluister in het uh, nieuws van daarnet... dat ze dan gewoon eigenhandig gaan beslissen... waar ze dan in willen komen. Het lijkt er wel, de president van de Verenigde Staten wel. Uh, jongens, uh, uh, dat gaat, uh, dat, zo werkt het niet, natuurlijk uh, niet. Uh, zo gaat het uh, niet op dat balletje. The weekend met Blinding Lights. Uh, daar begonnen we dit uh, tweede uur. Ja, het was actueel, dus ik denk... Uh, Donder hem er even tussendoor. Dat leek me wel uh, gepast uh, uh, op dit moment. Goed, tweede uur van uh, dit uh, fijne radioprogramma staat er ook in het teken van het nieuws. Wat uh, door de ogen van Mink Boskamp is uh, uh, bekeken. Ik heb net een beetje gekregen van, uh, doorgekregen wat, waar het over gaat. Zo uh, onder andere uh, Johnny de Mol Jr. Daar heeft hij het over, uh, want daar uh, is wat mee aan de hand. En uh, wat uh, hij ook nog eventjes uh, wil bespreken... is dat het reproductiecijfer waarmee naar buiten is gekomen... of dat uh, wel heel erg uh, feitelijk klopt. En natuurlijk, ja, het kan niemand ontgaan zijn. Uh, er is iemand opgestapt bij een politieke partij... en dat heeft uh, wel de nodige gevolgen. En ook Mick heeft het erover... En dan hebben we het over Thierry Baudet. Dus dat, uh, dat wordt straks uh, tussen om half twaalf even uit en daarna besproken hier uh, in dit uh, programma. Maar goed, we hebben ook uh, muziek uit Zandvoort. En dit is er uh, een van. Danny more. Moore.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 from you Try for me natuurlijk een half woord uh, nodig, want dit nummer natuurlijk is uh, ja, opnieuw uitgebracht door Pieter Tosh, maar het oorspronkelijke nummer dat, is, dat dateert ergens uh, van uh, de jaren 50. De man die ooit de Duckwalk introduceerde, namelijk Chuck Berry, want dat is uh, de uitvinder van deze song, Johnny Be Good. Bovendien, ik heb iets met Chuck Berry, want uh, Chuck is... ...jaren voordat ik geboren ben... ...op 18 oktober geboren... ...dus uh, ja, ja, dat zegt al heel wat... Hè? ...1926 geloof ik... ...uit mijn hoofd... ...en ik uh, kom 40 jaar na uh, Chuck Berry op deze aardkloot... ...maar uh, ik kan natuurlijk niet... ...in de schaduw staan van wat deze man... ...ooit gepresteerd heeft... ...maar goed, uh, de muziek is uh, uh, uiteindelijk springlevend... ...en Pieter Tosh. Ook al niet meer onder ons, heeft dat uh, nog eens een keer. Jaren later nog een keer uh, gedaan met uh, dit nummer. En maar dan in een reggae-versie. Relapse hoor je ervoor. Van uh, Wendy Moore. Uh, ze komt uit Zandvoort. En dat was de tweede single die ze ooit heeft uitgebracht. Ze heeft het uh, wel beloofd dat ze snel uh, aan nieuw materiaal zal beginnen. Of dat ook daadwerkelijk heel snel uh, weer het uh, levenslicht uh, zal gaan zien. Dat moeten we even afwachten. Nou. Eerste uur. Had ik al een, een bond thema? Nou, laten we er eens even een recentere bij uh, halen. Want dit is uh, met Daniel Craig in de hoofdrol. En de titelnummer van Skyfall. Uitgevoerd door Adele. We're clearing But we ain't done yet But we ain't done yet een beetje een uh, briljante clip bij je, eerlijk gezegd. Je ziet die Noah Gallagher ook zo ongeïnteresseerd kijken bij dit nummer. Maar goed, uh, het uh, nummer is op zich uh, heel erg fijn om naar te luisteren. High Flying Birds, dat is de begeleidingsbind uh, daarbij. En uh, dat nummer, dat heet Black Star Dancing. Goed, het uh, is uh, vijf voor half twaalf. En uh, dat uh, betekent dat we zo'n beetje zijn toegekomen aan het volgende onderdeel. Namelijk het nieuws bespreken met Mick Boskamp. Goedemorgen Mick. Goedemorgen Jaap. Ja. Ja. We nog tijd voor in plaats van half. Ja. dacht ja, nou, dan uh, ja, belt straks eens dus ga geheimtjes een uh, plasje plegen. <laughs> nu, dus, nu heb ik dus, nu moeten we echt gewoon nu, redelijk snel door het nieuws. Ja. Want anders moet zo'n plasje moet. Doen. Oh, is het zo erg? Nou, ik, uh, weet, weet je wat, weet je wat? Nou, luister, luister. Hè. Je doet nu even ja. vast één onderdeel. Dan, uh, dan uh, ga ik even een plaatje draaien. Kan jij even plassen En dan doen we het tweede onderdeel. Dat, dat, is, een, dat is een goed idee. Ja, dat is een goed idee. Zullen we dan... Heb je ook tijd om mijn handen stuk te wassen? <laughs> ja, begin, begin even met... Uh, want ik uh, had begrepen dat je het even over John, Johnny de Mol wilde hebben. Ja, dat is, dat is, een, dat is een bijzondere zaak. Hmm. Want die, uh, die wordt afgedreigd. Weet je wat dat betekent? Nee, ik weet het niet. Nou, als je... Als je ik, ik ga het, wachten, ik haal het even bij, alles, dan, uh, ik moet het wel goed zeggen natuurlijk. Hmm. Ja. Ik krijg hier een hele rare, rare teken voor me. Nou, je, je kan dus... Het afgedreigde is een, is, een, is een combinatie van een paar dingen. Ja. Het zal je vertellen. Afper, even afpersing, er is spraak van afpersing als iemand met geweld of bedreiging met geweld gedwongen wordt hè, ja. om iets te doen wat diegene niet wil. Ja, ja nou, ja. Bij, bij afdreiging ja. is er geen sprake van dreiging met geweld, maar wel het bedreigen met smaak. Of ja. het overhoog zwart maken van iemand. Door beschuldigingen, voor strafbare feiten. Ja. het overhoewaar maken van gehele, weet je? Nou, mm -hmm. Wat is er gebeurd? Johnny de Mol is niet hartstikke gelukkig. Die heeft twee kindjes inmiddels met een hele lieve, lieve partner. Maar, had daarvoor had hij een tijdje een relatie met een zekere Shima Kaas. Uh, dat schrijf je K-A-E-S. Ik denk dat je het uitspreekt als Kaas. Man. Shima ja. Kaas. Ja. En hij had een boek schrijven. Oh. Over die uh, uh, relatie met, met, met Johnny de Mol. En die schijnt nogal explosief te zijn geweest. En hmm. uh, uh, uh, uh, nu uh, zijn er twee mensen, uh, twee juristen... waarvan er één waarschijnlijk een fiscaal fys jurist is... en een andere jurist... die hebben een, een deurwaarde laten komen bij Johnny de Mol... bij John de Mol, dus zijn dus vader... en bij Wille Bertie, dat is zijn moeder. Hmm. En daarin uh, uh, uh, zeggen ze eigenlijk van... we willen geld... Uh, dan gaan we dat boek niet, uh, want dan gaan we dat boek niet uh, publiceren, want we in ieder geval die gedeeltes eruit halen die voor Johnny uh, uh, kwetsbaar zijn en, en, uh, en minder problemen zouden kunnen brengen. Want dat blijkt, Johnny had losse handjes. Althans, dat wordt gezegd, hè? dat is niet zo, nee. maar dat wordt gezegd. Nou, kijk, en dat moet je dus, dit soort dingen moet je dus nooit bij, uh, bij ome, ome John doen. Hè. Bij uh, de grote John de Mol, bij uh, de, de vader. Nee, dat is natuurlijk... Ik bedoel, hoe kon je zo stom zijn om zoiets te flikken bij John de Mol? John de Mol gaat over lijken. Ik ken hem... Nou, ik ken hem goed, wil ik, wil ik, wil ik bijna niet zeggen, maar in de jaren tachtig ben ik redacteur geweest van zijn programma. Sterker nog, en dat, ik weet niet of je dat weet, dat verhaaltje, mm. en uh, ik, ik, ik, ik, ik, ik hou mijn pas even op, want dit moet ik even vertellen aan je. Ja. Uh, um, ik heb, uh, de, ik heb de groep Sinterfold bedacht. Dat was een groep uit de jaren 80. Heb jij dat bedacht? Wist je dat niet? Nee, dat wist ik niet. Dat, ik is, heb... <laughs> dat wist ik echt niet. Ik, ik werkte bij Playboy. En ja. Uh, toen uh, stapten twee producers. Dat is Peter van Aster. En Richard de Bar, die stapten naar me toe. En die zeiden van Nick, uh, we hebben een plannetje. En uh, uh, uh, zeiden dit en dat. En we willen playmates hebben. Dus men, de echte meisjes die in Playboy hebben gestaan. En toen heb ik de naam Centerfold bedacht. En ik heb de groepsleden bij elkaar gezocht. Dus Laura Figi, uh, Rowan uh, Moore en Want, Cecile, Rie. Cecile Larrie. Cecile Larrie, dat was mijn vriendin, daar heb ik mij gewoond. Nog, uh, wat een openbaring hier, ik, uh, ja, ik sta te klapperen. De maar goed, ja. En, en, en, maar toen zeiden de jongens tegen mij van wil jij manager worden? Want jij hebt die groep een beetje bij elkaar gezocht. Toen zei ik nee, ik ben journalist, ik ben redacteur van Playboy, daar kan ik gewoon niet bij hebben. Ik zeg, maar ik weet wel iemand die dat zou willen. En volgens mij is die wel zakelijk. Ja. En dat was John de Mon. Oké, okay, dus, dus, dus je <laughs> weet het. Dus je... de, de legendarische uitspraak. Ja. Volgens mij was die wel zakelijk. Ja, okay. <laughs> nou, John de Mon is toen manager geworden, want je had toen een managementbureau. Ja. Dat heette uh, Total, Total Management heette dat. Hmm. En uh, uh, hij was nog niet zo groot als dus dat hij nu is, natuurlijk. En uh, uh, we werden een beetje vriendjes van elkaar. En hij heeft me toen uh, redacteur gemaakt van, uh, van uh, programma's zoals uh, de Vijf Show. Mm -hmm. En het programma Linda, dat was het eerste talkshow van Linda de Mol. Ja. Nou, toen heb ik ooit verteld, ooit verteld, aan een, uh, toen heb ik uh, de John Bill altijd uh, uh, leuke uh, uh, grappen en ideentjes van me. Eén mm -hmm. nou, één keer in de veertien dagen hadden we een redactievergadering, En moest ik op kantoor van John de Mol komen. En toen spuilde ik allerlei ideeën. Nou, in 1990, ik zal het kort houden, ja. ging, ging ik trouwen. En ik had geen enkel idee, maar ik zat zo met mijn hoofd bij dat, bij dat huwelijk... dat ik tegen John zei, John, ik heb een leuk idee. Je moet mensen, mannen, moet je uh, verzoeken laten doen. Dus zeg maar een huwelijksaanzoek op een hele ludieke manier. Uh, yeah. Degene dus die het meest ludieke idee had, die trouwde met zijn, uh, met zijn bruid live in de studio. Oh, ja. Yeah. Daar heb ik nooit meer van gehoord van John, totdat landwerkers op de televisie kwam. Oh, ja. Yeah. En, en dat was dat idee. ja. Nou, yeah. Kijk, weet je, het is op mijn eigen schuld. Ik moet natuurlijk... Ik, ik was die ideeën aan het spuiten. Ja, maar ik zei wel... Ja. Een producer van hem op een dag... Zei van, ja, ik vind het wel een beetje raar... dat hij er nooit een bedanktje voor gestuurd heeft. Ja. Weet je? ja, Kreeg ik een week later... Ja. een brief van hem van John de Mol... waar de honden geen brood van lusten. Hoe oh. dat durfde te zeggen... Ja. dat hij nooit meer wat met me te maken wilde hebben. Ja. Dat het moest oprotten en dat... hiermee... Alle contact was verbroken. En sinds die tijd, in 1990, heb ik John de Mol nooit meer gezien en nooit meer gesproken. Dat is John de Mol. Die moet je dus niet naaien. Nee. Oké. Ja, ik snap het helemaal. John de Mol heeft meteen een brief gestuurd naar de officier van justitie. En gezegd: van dit pikken wij niet. Wij gaan gewoon ...ze aangifte gedaan. En uh, uh, ja, dit is echt heel dom van die gasten. En ja, dat... Tijd, trouwens. Ja. Goed, we gaan het tweede gedeelte even zo dadelijk doen. Dan heb jij even je plaspauze. Ja, ik ga N snel. Niet ophangen, want anders uh, moet ik je weer bellen. Dus dat... Ik ben nu op het slag, ja. <laughs> Goed, dat was Mick. Eventjes, uh, ja, die is, even, uh, die is even wat andere bezigheden aan het doen. Nou, schat mij de tijd om uh, Verlineman weer eens uh, van stal te halen met alleen... Bart in je eigen bubbel uh, zitten en uh, dat uh, nog eens een keer herbeleven. Daar gaat het eigenlijk uh, over, dit uh, liedje. Nederlandstalig elektro. En Nagel vast, uh, in ieder geval in uh, mijn uh, speellijstje, want ik uh, geloof uh, dat hij uh, heel vaak, waar, als ik ergens uh, zit, uh, dat hij dan wel even gedraaid wordt, verliener was dat. Um, ik uh, zou bijna zeggen, heel plat uh, gezegd, uh, uh, ja, afzwaaien, uh, nokken en uh, opnieuw uh, binnenkomen. Handen stuk gewassen, geloof ik, uh, Mick, voor deel 2. Want uh, ja, ik ja. moest even de sanitaire stoppen. Uh, uh, want ik was een nee, beetje. Ik, ik, ik hoop echt dat ik dat ik, een, een, dat ik ja, moet ik zeggen, dat ik een blazen te schoten van een Grenskei was het heel niet op. En ik dacht, straks heb je die plaat afgelopen. <laughs> en dan, en dan, dan sta ik. <laughs> ja Je zegt dat de sas in de kant is. Ja, oh sorry, was het zo erg? Ja, het uh, was echt wel erg. Goed, uh, maar uh, de hooggenoot is nu verdwenen, neem ik aan, of niet? Helemaal. Oké. Okay. Dat, dat wil ik even weten. Dat wil ik even weten. Uh, tweede deel, uh, want uh, ja, er, er zijn nog meer uh, onderdelen van, uh, van dit uh, gesprek. Uh, even over, want, want jij maakt je druk weer over het reproductiegetal. Nou, ik maak me niet op. Ja ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik maak me er wel druk op. Ja. Uh, uh, um, gisteren las ik de kranten en uh, hoe je het op bent Dan denk je toch bij jezelf van, ja, misschien gaat het wel niet zo goed, weet je wel. Want eh? er waren weer wat berichten van, nou, als dit zo doorgaat, dan, uh, dan komt er helemaal geen verlichting van de maatregelen uh, met kerst, weet je wel. Uh -huh. Dus toen dacht ik van, nou, dat is, dat is allemaal, uh, allemaal wat minder. Maar ja, uh, uh, ik heb vorige week al onthuld, of die week daarvoor, ik weet het niet precies, meer, maar dat ik, uh, dat ik voor uh, Maurice werk, of, ja. Bilancer, Maries de Hond. Ja. En, ja, elke ochtend om half acht, want hij is een vroege vogel, dan, uh, dan lees ik zijn stukken en je realiseert zijn stukken. En vanmorgen had hij toch weer ja, roeit het de verkeer, maar toch een interessant stuk. Ja. En, en ik, ik, maar dan komen we zo op. Ik zal even vertellen wat er aan de hand was. Want uh, die, uh, die uh, weekcijfers kwamen weer door. Hè? Ja, uh, van het uh, van RIVM. Oh, uh, die rapportage. Nou, ja, ja. Uh, eigenlijk waren alle cijfers die waren gunstig. Alleen de reproductiefactor die was wat gestegen. Ja. Maar ja, die reproductiefactor, en daar komt uh, Maurice mee, die was 18 dagen oud. En ook nog het gevolg van administratieve problemen. Dus de, die klopte dus niet, hè? Ja. En dan toch was de kop van het RIVM-bericht eh, en namens het uh, NOS-journaal, die het klachtloos overnam die was gewoon dat het, dat het reproductiegetal uh, uh, uh, omhoog was gegaan... en dat het, uh, dat het slecht nieuws was. Ja. En ik denk ik bij mezelf... kijk, ik, ik, we gaan hier niet heel lang over hebben... maar dan denk ik bij mezelf... wat is daar nou de reden van? Ja. Wat is nou de reden... en ik weet het antwoord niet, hè? Nou... Ik, ik, ik, ik, laat, ik het, laat ik een voorschot nemen. Maar ik moet altijd weer heel voorzichtig zijn. Uh, communicatief uh, zit daar natuurlijk iets achter. Je hebt er altijd uh, mensen die daar achter zitten... die een uh, bepaald uh, communicatiebeleid hebben. Ik denk dat het gewoon te maken heeft... we moeten gewoon in het gareel blijven. Uh, het is, uh, als ik het lees, uh, zie ik dat het uh, uh, gaat om 6 november... Let op, 6 november, hè, dus we zijn nu, nu alweer een week of wat verder. Dus je weet nooit uh, hoe het nu is met dat reproductiegetal. Maar ik denk dat het gewoon eigenlijk is uh, iets uh, van koers te houden. Uh, we moeten onze maatregelen er gewoon even doorheen uh, jassen. Dat is wat er, denk ik, achtersteekt. Maar goed, wie ben ik? Ik, uh, ik, ik heb dat, uh, een beetje het idee dat dat uh, een beetje het beleid is... om ons uh, zoveel mogelijk uh, in het uh, gareel uh, te houden. Dat is het. Nou ja, ik denk dat je het heel goed hebt samengevat. Iets anders kan ik er niet van maken. Maar dat neemt niet weg dat ik gewoon wel mijn gezonde boerenverstand blijf gebruiken. Want ik ben sinds, uh, nou wat is het, uh, voor het laatst uh, even in de supermarkt geweest uh, afgelopen vrijdag. Alleen gisteren kwam ik weer ergens bij een, uh, bij een uh, winkel binnen. Nou, het leek wel of het uitverkoop was... Uh, dus ik uh, dacht... Uh, alleen maar even een pakketje ophalen en uh, wegwezen. Dus, uh, want uh, daar stonden ineens weer... tien man in, in, in de winkel. En ik denk, ja dat is een beetje weer te veel. Uh, ja, ik vind het niet erg uh, dat, je daar, uh, dat je daar... tien man in die, in die winkel laat uh, staan. Maar ik, ik, ik heb toch zoiets... van... Jongens, zorg er nou voor dat je gewoon eh, even normaal... dan zie eh, eh, eh, je ziet ongeveer vijf, zes mensen binnen staan. Blijf dan even buiten staan wachten, denk ik dan. Maar goed, wie ben ik? Dus ja. we gaan weer... Uh, we en, gaan weer en, maar, kijk, en, maar ik vind wel... Kijk, ik, ik, ik, ik, snap, ik snap wat je zegt, hè. Ja. Maar ik vind wel dat als bij, bij het geven van nieuws... Hmm. zeker als het ook belangrijk nieuws is... dan moet je echt starten met de feiten. Vind ik wel. En... en, en het zou moeten zijn dat zowel het RIVM als het NOS-journaal... voorop moeten blijven stellen. je niet Ja, want als ik het verder lees... dan zie ik uh, onder de 4000 uh, dat er nieuwe besmettingen zijn gekomen. We waren twee dagen achter elkaar van, uh, van, een, uh, van de stijging geweest. Ja. Toen uh, ging het uh, weer uh, één en twee dagen naar beneden heel bescheiden. En ineens duikt het helemaal naar beneden. En ik denk, ja, uh, denk ik, uh, wat, uh, wat, het is een beetje ook een yo, -yo beleid en Ik, ik vraag me al eigenlijk af... Van uh, moeten we ons een beetje vastpinnen... op de cijfertjes die het RIVM uh, geeft. Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd dan alleen maar uh, dagelijks uh, de berichten van het RIVM... bij te halen met, uh, met cijfers en, uh, en uh, getallen en uh, noem maar op. Dat, dat ja, goed. Uh, dat maar... Maar dan vind ik, ben ik wel heel erg blij met die stond die dat wel voor ons doet, hè? Ja, oké, okay, maar goed. Uh, kijk, een kritisch uh, tegengeluid mag je altijd laten horen, vind ik. Want uh, het, we moeten niet alles voor ja en aan uh, kunnen slikken in, in dat opzicht. En er zijn gelukkig ook nog wakkere journalisten. En dan heb ik het echt niet over die alternatieve media... die de complotdenkers wel eens uh, denken. Maar die zitten gewoon, ook gewoon bij de reguliere media die wel een werk doen. Dus ik uh, ben wel even een pleitbezorger voor bijvoorbeeld het NRC en het Parool. Mooi bruggetje, want dan komen we gelijk op met het derde onderwerp waar je het over wil hebben, namelijk Thierry Bonet. Ja, maar het zit er ook wel heel vaak naast. Ja, maar in dit geval hadden ze het goed. Want dit... Ja, ze hebben een onderzoek gedaan naar zeg maar die jeugdbeweging van van Vrijheid, FCD, weet ik veel. Ja, jongeren forum voor democratie. Maar goed, dat is natuurlijk ook echt, gewoon echt bizar. Ze over racisme, over homof homofobie en noem maar op, et cetera, et cetera. Huh. Dat, ja, dat is natuurlijk, dat kan natuurlijk niet. Heb je het uh, van Annabel Nanninga gelezen, even bij de post online, uh, die, ja. die een column heeft? Dat het dat, dat er niet om, in ieder geval. Nee, er loopt niet om. En ik vind, ik vind, ja, dat is ook de reden natuurlijk uh, waarom, waarom zoveel mensen zijn opgestapt. Huh. Niet Thierry Baudet, want Thierry Baudet is opgestapt. ...omdat hij niet trok dat die andere mensen daar tegen weer kwamen. Hm. Die van ja, een onderzoek moeten we doen, hè. Ja. De Theorie, maar Theoretica zei bijvoorbeeld van, luister goed, we gaan die hele jeugdbeweging gewoon nekken. Die moet gewoon opgegeven worden. Daar ja. ja, heeft iemand naar mijn gevoel ook wel gelijk in. Ik vind, weet je, kijk, die Freek Jansen, dat ja. is zeg maar die, die, die, die, die aanvoerder van die jeugdbeweging... ...ja, die, die, die, die is ook vertrokken, maar die is alleen maar vertrokken omdat Thierry Baudet gestopt is. Ja. Ja. Dat zijn twee, maar een beetje twee handen op één buik. Ja. Ik, oh man, weet je, wat, wat, wat doe je allemaal? Wat, wat, binnen, binnen twee dagen is die helemaal Want ze zeggen, ja, het rommelt een beetje in die partij. Het rommelt, dat is een statement van millennium. <laughs> dat denk ik ook, ja. Die want, partij is geploft. Ja. ja, het is gewoon geploft. Uh, en kijk, uh, wordt, uh, gisteren zag ik het commentaar van uh, Joost Eerdmans uh, nog eventjes voorbij komen. Uh, en niet Joost Eerdmans, uh, Joost Vullings. Ik haal twee uh, Joosten door elkaar. Want uh, Joost Vullings zit uh, bij één uh, vandaag. En die, uh, die, die verwoorden het eigenlijk hartstikke, <laughs> hartstikke goed. Uh, van, van ja, er, er, er is van alles en nog wat aan de hand. Maar uh, Joost Eerdmans, degene die dus nu uh, de beoogde lijsttrekker moet zijn... ja, of die uh, net zoveel zetels zal kunnen gaan binnenhalen als Thierry Baudet... dat moet nog maar even afgewacht worden in dat, in dat opzicht. Ja, laten we heel eerlijk zijn. Het was eigenlijk, even terugkomend op Baudet zelf. Het uh -huh. was natuurlijk ook niet echt een politicus puur zanger. Nee. Ik bedoel, nee. Hij, ik bedoel dat, zit, dat, zit, dat moet in je DNA zitten. Kijk, Pieter Omtzigt, ja. van ZK, is mijn favoriete politicus. Wieper ja. uh, en Van Haga. Is, ...is, vind ik een toppoliticus... ...maar het zijn mensen die gewoon... ...die, die, die, die, die ja, die, eh, eh, die... ...kijk, die Bode heeft er nooit een geheim van gemaakt... ...dat het moest de Kamerwerk... Ja. ...met debatten, initiatiefwetten en abonnementen... ...en niet daar staat gewoon, snap, ja. snap je? Ja. En dat vond hij wel verhaal... ...om de zijn waardigheid... ...om zinloze argumentaties af te steken... Ja. ...en er wordt toch niet aangeluisterd, zei hij... ...debatten vinden netter, onrecht, onecht, zei hij. Ja. ja, luister, ik bedoel, mij is even ondertussen vier... Uh, uh, parlementaire boeken. Ja. Nou, Ja, dat is gewoon bizar. Ja. Je vangt echt een hoop zeetjes als je daar zit. Ja, dat geloof ik ook wel, ja. Ja, alleen ik denk, als ik het uh, zo beluister, uh, ja, hij heeft, ik heb het gevolg de laatste dagen eigenlijk uh, vanaf het moment dat, het, uh, dat er echt, uh, nou ja, de, de, de, de, bijna de rook uh, uit de ramen van de, van de partijmurelen kwam. Ja, toen, toen ben ik er echt uh, een beetje in uh, gaan, gaan duiken en toen heb ik van alles en nog wat. Maar die hele partij die is naar mijn idee in staat in verre staat van ontbinding als je het mij vraagt. Maar goed. Ja, kijk, luister, zoals Dannega ook zei, ja. die het hele partijen in open Ja, dat ja. Exact. En, en, en, en ja, ik, vind dat, ik vind dat verbijsterend. Ik vind dat zo kranszinnig. Hm. hè? Maar goed, eh, uh, uh, uh, ja, en wat nu, hè? Uh, ik bedoel, wordt word Geert Wilders uh, sterker, denk je? Ja, nou, die heeft uh, volgens mij zijn hoogtepunt al lang al gehad. Uh, en zijn dus houdbaarheidsdatum van die partij, dat is denk ik ook al uh, lang verstreken. Maar goed, uh, er zijn uh, mensen in Nederland die, die dat uh, die dat prettig vinden, dat, ja, ja, je dat geluid. Weet, je weet dat dat, dat strenge uh, politici die, uh, die het volk een beetje toch een beetje onder druk zet, onder druk zet, maar ah. onder druk kan ook, die zijn vaak erg populair. Dus ja. die Pvd-gaan, dan is die Rutte natuurlijk spek over, of niet? Nou, dat, uh, dat verwacht ik wel. Maar uh, je, je weet ook... er uh, is ooit nog eens een marathonschaatse geweest... eind jaren zeventig. Een man heet Wim Vos. Ik heb het hem ooit nog eens een keer horen zeggen... bij Avro Sportpandana, nou, maar jaren geleden... ik geloof dat ik een uh, gastje van een jaar of twaalf, dertien was... Rob Slotemaker leefde nog. Kun je nagaan, want dat was in die winter. En toen zei hij uh, op een gegeven moment... gaat die er toch door? Vroeg die uh, verslaggever aan, uh, aan die Wim Vos. Die zegt hij, nou, ik denk het niet, want strengere heren... Uh, strenge heren regeren niet lang. Nou, dat was een beetje de uitspraak. Dus, dus daarom denk ik ook dat dit uh, uh, uh, niet lang gaat duren. Nou, streng is... Ja, maar dat is niet helemaal waar wat je zegt. Want streng strenge regeren juist wel lang. Oh ja? Want dat, dat, dat, ja, dat, dat is gebleken. En, en, en uh, dat is ook uitgezocht. Is dat best wel bijzonder, hè? Nou, ik, ben, ik, ik, ik, ik hou wel mijn twijfels over, Mick, maar goed. Ja, je moet je, moet, je, moet, je, moet, je moet die Elfstedenschatzers Elfstede niet geloven, man. <laughs> maar dat, dat, dat, dat had met Koningin Winter te maken, hè? De, de weergoden, hè? Dus... Maar die zijn sowieso chagrijn. Dat is hopen elk jaar dat ze de Elfstedenschatzers... <laughs> ja, ga, gaan we het weer over een, gaan we het over een ander onderwerp hebben? Ik vond het hartstikke leuk dat je erbij was. Ja, ik ga weer plassen. Ja. <laughs> Dat is... Ik zeg echt serieus. <laughs> ja, nee, ik geloof je ook. Mm -hmm. uh, ik, ik ga weer verder. Uh, Lotusland van Dogscald Kitty. We have to try. Just look at the sky. Just look at the sky. Just look at the water. At the shimmering. Maar De Biggest Time Bubble. En uh, ze zijn al veelvuldig uh, uh, te horen geweest bij NPO Radio 1. Kafka en uh, look at the Sky. En uh, de opvolger staat ook al in de stijgers. Die hoop ik morgen te kunnen draaien tussen 8 en 10 in de nieuwe aflevering van Alternative FM. Uh, dit was nog van die EP The Biggest Time Bubble. En dat nummer dat heet uh, Look at the Sky. Eigenlijk een, uh, ja, een hoopvol nummer, zo moet je het uh, dan maar zien. Uh, daarvoor Lotusland uh, van een, uh, een Noord-Hollandse band... die ooit als kofferband uh, begonnen is... tot dat ze zelf liedjes uh, zijn gaan schrijven. En dat heet uh, Lotusland. Nou, het uh, zit er weer op. Dan heb ik er nog één uh, die ik nog mag uh, voorafstukken. met een uh, vette knipoog naar Andy O'Morricone. Jongens, komen uit Volendam. De mannen heten Alaska. En dit is de prophet van het uh, tweede album Prospero. Uh, daar hebben ze het op uh, uitgebracht. Morgenavond uh, mag ik hier uh, weer staan tussen 8 en 10. Spreek je dan. Hoi! Oh, come on, people. Join our caravan. Let's be friends. Our city. The promised land is where we go Cause it's where we're from Though fit a sky filled with birds Singing my words To the beating of the mountain's heart And when I descend from the top To read it into talk I show the meaning of the words Said in stone What a strange revelation. the church. Cause the wealth that will last is where we go, cause it's what we own. Don't fit the skies black with birds, screaming my words to the beating of the deafening heart. And when we return from the top, to decent and you talk. I hold the meaning of the words, said and so. And a strange revelation, they hold my death. A calculator. I split the future.